7 uur ree met het NS-journaal. De verkiezingscampagnes zijn in volle gang. VVD-lijsttrekker Rutte waarschuwt voor het gevaar van socialisten aan de macht. In zijn speech op het verkiezingscongres noemde hij... tal van gevaren van socialistische partijen, zonder een partij met name te noemen. En toen hij vertelde dat hij weer premier wilde worden... kreeg hij een luid applaus van de VVD-aanhang. D66-leider Pechtold wil een kabinet van partijen met een middenpositie... Bij een uitgesproken rechts- of linkskabinet heeft hij grote bedenkingen. In zijn speech op het verkiezingscongres in Den Haag zei Pechtold... dat mensen de loze beloften en het gedoe meer dan zat zijn. In Gambia zijn negen ter dood veroordeelde gevangenen geëxecuteerd. Volgens mensenrechtenorganisaties is het voor het eerst in 27 jaar... dat in het West-Afrikaanse land gevangenen ter dood zijn gebracht. President Jamek kondigde eerder deze maand al aan... dat alle ter dood veroordeelde criminelen ook echt zouden worden geëxecuteerd. Hij wil ervoor zorgen dat alle criminelen, zoals hij dat zegt, krijgen wat ze verdienen. Het dodental bij een gasexplosie in de grootste olieraffinaderij van Venezuela is opgelopen naar 24. Zeker 50 mensen raakten gewond. De raffinaderij is voorlopig stilgelegd. Inmiddels is volgens de Venezolaanse staatstelevisie alle gevaar voor nieuwe explosies geweken. De raffinaderij in Amuai is een van de grootste ter wereld. Er worden zo'n 900.000 vaten olie per dag verwerkt. Er komt een extern onderzoek naar de problemen binnen het VU Medisch Centrum in Amsterdam. De Raad van Toezicht van het ziekenhuis gaat externe deskundigen vragen... zowel het eigen functioneren als dat van de Raad van Bestuur onder de loep te nemen. Hoe lang het onderzoek gaat duren en wie het gaat uitvoeren is nog niet duidelijk. Twee bestuursleden van het ziekenhuis stapten gisteren op... vanwege alle arbeidsconflicten van de afgelopen maanden... Het weer bewolkt veel buien. Er kunnen pittige buien voorkomen met kans op onweer. En vooral in het westen en noorden kan veel neerslag vallen. Morgen verspreidt over de dag buien, soms met onweer. En het wordt met 18 graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS journaal Ben jij een zelfstandige IT-pro? Kijk dan uit voor werken met de VAR-verklaring, naheffingen en andere valkuilen. En kies voor de risicoloze it staffing oplossing Zelfstandig, zonder VAR. it stafing Good thinking. it De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.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 Langs de lijn, met Ronald Boot. Goedenavond en welkom. Er zijn slechts drie duels in de eredivisie vanavond en er is een potje volleybal. Weinig zult u zeggen. Sommige mensen denken dat het saai wordt, zijn zelfs bang dat het saai wordt. Maar met Andy Houtkamp is het nooit saai. En die zit bij Utrecht FC Zwolle. Eh, uh, Pek Zwolle moet ik zeggen. Andy. ja. En uh, inderdaad, nou, het is ook hier niet saai hoor. Het is een 0-0, uh, dat wel. Maar het is een uh, aardige wedstrijd om naar te kijken. Omdat beide ploegen voetballen. En uh, Pek tijden niet gezien natuurlijk. Uh, ik moet zeggen, dat valt me niet tegen. Die combineren aardig. Uh, hadden zelfs een uh, mogelijkheid via Joost Broers. De ex Utrecht, die de bal aardig schoot. Richting het doel van keeper Robin Ruiter. Maar de bal ging net over het doel. Nu is het Narsing, de andere Narsing. De oudere broer. Virgil Narsing, in dit geval, die bij Pex Wolle speelt, die de bal over de zijlijn loopt. Het is 0-0. Geen grote kansen gezien, maar dat zeg ik, er wordt bij Tijterwijl aardig gevoetbald. En men probeert het in ieder geval. En Pex Wolle doet zeker mee met FC Utrecht. In een stadion dat ja, ik vind het toch wel redelijk leeg is hoor. Zo'n halfvol stadion, dat verwacht je toch niet bij FC Utrecht. Maar misschien dat de tegenstander daar debet is. Weer is Narsing aan de bal. En, uh, toch wel wat andere voetballer dan zijn broertje Luciano. Uh, hij is ook wel rechtsbuiten, maar iets uh, groter en zwaarder gebouwd. Maar kan uh, ook aardig voetballen. Bal is nu aan de linkerkant terechtgekomen bij Pexwolle. Spelend zonder Arne Slot. Nog altijd geblesseerd en lang geblesseerd. En nu uh, balbezit voor FC Utrecht. Terwijl er een speler van Peck Zwolle geblesseerd ligt. En Utrecht denkt, we spelen verder? Nee. Nu wordt de bal over de zijlijn gespeeld. En terecht, het publiek is er niet mee eens, maar je kunt dat uh, best wel horen. Je ziet dat de tegenstander pijn heeft, want die ligt te kronkelen uh, op de grond. En dan uh, moet je de bal even over de zijlijn spelen. Ik denk dat Joey van den Berg is die uh, uh, geraakt werd. Uh, of is het... Uh, nou, het is uh, niet te zien wie het is. In ieder geval niet in mijn ogen. Uh, de, het spel ligt even stil, het staat 0-0 en uh, er is gespeeld een kleine 20 minuten en staat dus nog altijd 0-0. Ik zei het al, drie wedstrijden vanavond, om kwart voor acht VVV uit Venlo tegen Ado uit Den Haag. En om kwart voor negen de late wedstrijd komt uit de arena en gaat tussen Ajax en NAC. En er is ook nog volleybal straks. Nederland volleybalt tegen de Dominicaanse Republiek. We hebben langs de lijn tot 11 uur op zaterdagavond met sport en muziek. Murder on the dance floor But You better not kill the groom, DJ Gonna burn this goddamn house right down Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know About your kind I'm so, and so, and so, and so, and so, and so, and so, and so. Sophie, Alice Baxter met Murder on the Dance Floor. Als FC Zwolle deed, zwolle er een paar, jaar, een paar seizoenen over om terug te komen in de Eredivisie. Maar nu ze er als pek zwolle zijn, ja, nou is het handhaven. Uh... Is het uh, de mogelijkheid dat ze vanavond punten pakken, Andy, in Utrecht? Altijd. altijd. Uh, want uh, FC Utrecht, uh, Jan Wouters, heeft wel gewaarschuwd voor onderschatting. Maar ik vind ze slordig, de Utrechtenaren. Want het is af en toe uh, een makkelijk balverlies. Staat 0-0 overigens. Na 24 minuten spelen, nu de bal de diepte in. Goeie paas richting Gernd. Gernd bal onder controle. Speelt hem eventjes terug. En dan moet uh, het uh, vervolg komen. Maar dat komt niet al te snel via Duplan. Uh, die uh, vind ik te weinig aanvallend speelt. Vind ik zo'n heerlijke voetballer, die uh, Duplan. Maar hij uh, blijft een beetje hangen op het middenveld. En kan niet echt de, de, de stroom naar voren geven. Zal vast nog wel gaan komen. Jan Buitens heeft balbezit voor FC Utrecht. Speelt de bal even breed. En dan uh, kan Nielsen, uh, Marcus Nielsen, de bal opbrengen. Maar het speelveld is heel uh, klein, heel smal. En dat is uh, lastig voetballen. Gaat de bal wel de diepte in. Is het uh, uh, Van der Marel die er niet bij kan. En kan Pex Wolle overnemen. Maar speelt de bal... Toch wel heel erg simpel over de zijlijn. Pex Wolle dat op het laatste moment nog een wissel heeft moeten toepassen in de basisopstelling. De man die net geblesseerd raakte is Ronnie Reniers. En die stond niet in de basis. Maar uh, Giovanni Gravenbeek zal waarschijnlijk geblesseerd zijn. Geraakt en op het laatste moment vervangen. Uh, balbezit voor, uh, voor Pex Wolle via de keeper. Die mag de bal in het spel gaan brengen via een vrije trap. En doet daar heel rustig en langzaam over. Want je vroeg over punten. Ik denk dat Pexvoller best wel tevreden zal zijn met een puntje hier weg te gaan. En misschien kunnen ze er wel drie mee pikken met een kleine verrassing. Zoals nu de bal wel de diepte ingaat en opgevangen wordt door Jan Buitens. En die moet hem snel weg trappen, doet dat ook. Dan wordt de bal achterin opgevangen door Bart van Hintum. De man die vorige week zo schlemielig in de laatste minuut in de extra tijd... een penalty miste tegen Vitesse, waardoor er geen punt werd gehaald tegen Vitesse. En net aan werd verloren. Utrecht won overigens vorige week van VVV. Dat was een goede overwinning uit in Venlo. En beide ploegen hebben die beginopstelling van vorige week... ook maar aangehouden in deze wedstrijd. Dus twee wedstrijden op rij... In dezelfde opstelling. Het is een beetje rustig op het veld. Het mag voor mij wel wat meer uh, naar voren gespeeld worden. Ik heb nog weinig kansen ook gezien en weinig mogelijkheden. En daarom staat het ook na 26 minuten nog altijd 0-0 bij FC Utrecht. Pek Zwolle. Sovereign Light Café. In het buitenland is het natuurlijk ook gevoetbald. Swansea City won alweer. West Ham United werd met 3-0 verslagen. Aston Villa tegen Everton, 1-3... met een goal van Elamadi voor uh, Aston Villa. Manchester United, Fulham 3-2 met de goal van Van Persie. Dat was de gelijkmaker, de 1-1. Tottenham Hotspur, West Brom, 1-1. Norwich City, Queen's Park Rangers, 1-1. en Southampton tegen Wigan Athletic, 0-2... Uh, Chelsea en Newcastle zitten aan het einde van de eerste helft. Het is 1-0 in het voordeel van Chelsea daar. Borussia Gladbach in, oh, in Duitsland won met 2-1 van Hoffenheim. Freiburg, Mainz 1-1. Augsburg, Fortuna Düsseldorf 0-2. HSV Nürnberg 0-1. E Greuter Fürth tegen Bayern München 0-3 met één goal van Robben. En een tussenstand bij Eindracht Frankfurt, Bayern Leverkusen. Vlak voor is het daar 0-1. Gisteren ging de Bundesliga van start met het duel tussen Borussia Dortmund... en weer de Bremen, de landskampioen. U weet nog wel, Dortmund won toen met 2-1. We gaan naar Andy Houtkamp. Pek Zolle krijgt de gele kaart in de persoon van Lachman. Derre Lachman, overgekomen van FC Groningen. Terecht de gele kaart gegeven. door scheidsrechter de ketting die het kort houdt. En ik moest onwillekeurig aan Jan Peters denken. Misschien ken je hem nou wel. Balletje breed, balletje terug. Nou, dat was uh, ongeveer tussen de tiende en de 31 e minuut het geval in deze wedstrijd. Alleen maar balletjes breed en keepers die heel lang de bal bij zich hielden. Maar nu kan er wat uh, gaan gebeuren, Wat uh, een overtreding van Lachman heeft een vrije trap voor Utrecht gegeven. Bal komt in het stafschopgebied, maar wordt weggekopt. Keeper uh, ten, ter heeft een uh, pet opgezet en uh, dat is nodig, want hij staat in het enige plekje zo'n beetje waar de zon is en kijkt tegen de zon in. En uh, dan zou ik zeggen, als ik FC Utrecht was, veel die bal richting die keeper geven nu. Want het is uh, best een lastig zonnetje, staat laag. En uh, recht in het gezicht van deze uh, talentvolle keeper, Leon Ter Biele. Het staat 0-0, 31,5 minuut gespeeld. Inworp voor De Bal wordt naar voren gegooid, is ook de bedoeling. Maar komt, uh, ja, komt dan toch bij Benson terecht. Die probeert weg te draaien, wordt vastgehouden. En meteen ketting erop, vrije trap voor uh, Wolle. En uh, Fred Benson, een van die spelers die uh, gekomen is. Een uh, aardige voetballer altijd geweest, onder andere bij Vitesse. Dat geldt ook voor William Pluim. Een uh, groot talent eigenlijk wel. En je ziet ook dat hij talent heeft als je hem hier ziet uh, lopen. De, op nummer 10 speelt hij hier, dus net achter de spits, Fred Benson. Uh, die jongen die kan wel voetballen en ik hoop dat hij dat ook uh, vaak laat zien. Vorig jaar nog bij uh, Rode SC gespeeld, maar niet echt uh, al te succesvol. Deze bal van Terwielen is geen beste. Want hij speelt de bal over de zijlijn. En dus mag FC Utrecht gaan gooien via Van der Marel. En Van der Marel gooit dan de bal naar voren. Maar ook weer zo in de voeten van de tegenstander. En dan is Pluimberg. Die geeft een balletje naar Benson. Uitstekende diepte In Benson aan de linkerkant. Moet de voorzet komen. Komt niet speelt de bal tegen Marcus Nielsen aan. En dat levert een hoekschop op voor Pekswolle, De eerste in deze wedstrijd voor Pekswolle. Utrecht heeft er ook al een eentje gehad. Dat was nog redelijk gevaarlijk. Omdat Van der Marel... Met een halve omhaal, de bal net naast de doelschoot van Pekswolle En nu eens kijken of William Pluim ook een mooie hoekschop in huis heeft... om het, de keeper Robin Ruiter moeilijk te maken van FC Utrecht. De 33 minuten gespeeld. We zitten in de eerste helft, 0-0 de stand, daar komt de hoekschop van Pluim. Het eerste paal wordt weggekopt door Wuitens en dan opgevangen... Eh, ja, door, eigenlijk door Gerd, die nog geen paas goed heeft gegeven, nu dan... Uh, uh, zonder dat hij het wist aan Duplan. Duplan gaat lopen. Duplan wordt vastgehouden. En Duplan blijft wel in balbezit. En houdt dan even in. En uh, heel veel ruimte aan de rechterkant bij Azare. Ja, Azare wordt tegen de vlakte gewerkt ook. Kijk, Ke Ja, schijnt dat de ketting uh, zegt. Kom maar met wat uh, blessurebehandelingen. Maar het was ook een overtreding. Want het was een beetje een, uh, een blinde actie. Van wie was dat? Uh, ik denk dat het uh, Bart van Hinten was. Die uh, hard tegen Azare opliep. Eigenlijk vloog. En uh, daardoor liggen beide spelers op de grond. Nou, ik zie dat Azar alweer uh, overend is gekomen. Dat is uh, gelukkig. En Van Hintem, nou, die zal ook nog wel uh, bijkomen. Het was een uh, forse botsing. En ik kijk nu even in de herhaling. Ja, een beetje blind inkomen hoor. Dat, uh, dat wel. Uh, in ieder geval uh, is het zo dat de Asje T uh, degene is die op de grond ligt. En die uh, kwam dus zo blind in. Hij wordt... Nou, nog niet overeind geholpen. In ieder geval ligt het spel een tijdje stil. Er wordt hard gewerkt aan de blessures. Laten we ook hopen dat er gewerkt gaat worden aan doelpunten. Want daar zitten we een beetje op te wachten bij FC Utrecht tegen Peck het staat namelijk nog altijd 0-0. Kan ik u nog even vertellen dat in de Bundesliga rust is bij Eindhoven, Frankfurt bij Leverkusen. 0-1, dat was ook de tussenstand net. Chelsea en Newcastle zijn nog niet aan het rusten. Ze zijn nog bezig, maar het is wel 2-0 geworden. De tweede was van Torres. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life, we have some trouble.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 place to lay your head Somebody came and took your bed Don't worry Be happy The landlord say your rent is lit He may have to litigate Don't worry Be happy <laughs> Look at me, I'm happy ooh, ooh, ooh.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 Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Bobby McFerrin met Don't Worry, Be Happy. De spannendste wedstrijd die we in de aanbieding hebben is utrecht packs volle En dus gaan we naar Andy Houtkamp. Volgens mij is het ook de enige. Het staat 0-0 bij FC utrecht pek Wolle. En het lijkt wel alsof Pek Zwolle niet in de gaten heeft... dat er gewoon meer te halen is hier dan die 0-0. Want uh, FC Utrecht speelt, mag ik het zo noemen, labbekakkerige uh, voetbals. Uh, slechte passing, hele langzame opbouw. En uh, Pex Zwolle, als het even een tandje erbij zet... en uh, aanvallend uh, uh, wat scherper is, dan kan het zomaar op voorsprong komen. En dat is wat deze wedstrijd nodig heeft. Een doelpunt van een van beide ploegen. Uh, want uh, dan wordt misschien in ieder geval FC Utrecht wakker. Nu is het Van de Gun. Uh, nog een van de meest actieve uh, voetballers. Maar ook hij levert de bal in en wordt dan door de benen gespeeld. Hij krijgt de bal dan terug en dan staat Jern weer buitenspel. Ja, die staat gewoon te pit hoor. Want als hij één stapje terug doet en gewoon meedoet met het spel... dan staat hij geen buitenspel. En nu doet hij dat wel. En kan Pekswolle Wolle de bal weer in het spel gaan brengen. We zitten in de 40ste minuut van de wedstrijd. En het tempo ligt laag. Met name bij FC Utrecht. De Pasing is slecht, met name bij FC Utrecht. Met andere woorden, Pek Zwolle uh, zit uh, goed in de wedstrijd... maar kan nog geen echte kansen creëren. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor FC Utrecht. Met name ook omdat Gernd, ik heb hem al eerder genoemd... Uh, helemaal niet in de wedstrijd zit, nog geen goede paas heeft gegeven. Komt er wel, wordt gewonnen door Pek Zwolle uiteindelijk... Maar... De raakt de bal kwijt, staat een fors windje, zoals u hoort. en dan gaat de bal de diepte in. Kan Gernd er eerder bij komen dan de keeper? Nee, want de komt goed uit zijn doel, maar levert de bal dan ook weer nogal... Uh... De zwakjes in. Gaat de bal over de zijlijn en mag de FC Utrecht gooien in de slotfase van de eerste helft. Het is natuurlijk plan die de bal heeft. Speelt hem even naar Assade. Assade en er ook nog weinig van gezien. Terug naar Van der Marel. Helemaal terug naar Mortensen. Jongens, het doel is de andere kant op. Dat uh, lijkt het publiek ook constant te willen zeggen. Ga de andere kant op voetballen. Want er wordt erg veel teruggespeeld door FC Utrecht. Uh, achteruit gespeeld. En u Een uh, gevaarlijke bal terug bij Pex Wolle. Maar ter wiel heeft de bal naar voren geramd. Is het, uh, uh, uiteindelijk weer uh, Van Hintum die uh, de bal herovert. Uh, en via Broersen komt de bal aan de rechterkant bij Narsing. Halverwege de helft van FC Uten. Het gaat lopen met de bal. Wordt, uh... Door twee man uh, ingehaald. Maar blijft in balbezit. En dat doet uh, Pexvoller goed. Dan moet er voorzet gaan komen door Bram van Polen. Nee, die gaat terug via uh, Broersen. En dan uh, gaat de bal weer naar Van Polen. Die doorgelopen is. Hier zit wat in. Als de bal voor het doel komt. Maar hij komt niet goed voor het doel. Hij komt tegen een uh, hak van een FC Utrecht speler. Dan kan Assade de bal uh, opnemen. Wordt uh, tegen de vlakte gewerkt door Joost Broersen. Die vorig jaar nog bij Excelsior speelde. En vorig jaar één doelpunt maakte. Uitgerekend in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Zijn oude club. Eh, dat was het enige doel op dit hele seizoen van Joost Broers. En nu speelt het op het middenveld bij Peck Zwolle. is een beetje de, de man die eh, daarvoor de leuke ideeën moet zorgen. Samen met eh, Rossi Ascente. Eh, die leuke ideeën heb ik nog weinig van gezien aan beide kanten. Nu ook weer een bal de diepte in. Dan gaat die bal terug naar Terwiele. De keeper eh, weer heel hard naar voren eh, trappen. Nee, het is eh, een beetje een, een breiwerk waar heel veel gaten in zitten. Waardoor blijkt dat het eh, niet echt met gedachten... Wordt gebreid. gebreien of hoe je het ook wil zeggen. De bal gaat uh, naar Van der Gun. Iemand die wel zoiets kan. Wel een uh, goede paas kan geven. Maar jongens, jongens, jongens. Dan gaat de een lopen en de ander geeft hem dan in de voeten. Maar ja, dan is hij alweer weg. Die plan. En dan gaat de bal heel knullig over de zijlijn. Moet je wel goed ingooien. Ja, ik denk dat deze flits exemplarisch is voor deze wedstrijd. Het is uh, knullig. Het is af en toe slecht. En nu staat Gern weer buitenspel voor de zoveelste keer... Uh, nee, het is niet goed. Het is ook 0-0. We zitten in de slotfase. Nog drie minuten in de eerste helft. Utrecht, Pexwolle. Ik kan er niet echt opgewonden van raken. Hunted down, I came upon. A place of ferns and grass. Gathered to a redbud tree And now their footsteps pass Where I crouch in dread discovery my certain death Her leaves are reaching for my head As I suspend my breath Red tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Mark Knopfler, Redbud Tree. Af en toe een zonnetje, af en toe een buitje. Dat is het verhaal van Utrecht. Tex Zwolle tot nu toe, Andy, ik denk ik. Wat een goal, zeg. <laughs> oh, oh, oh, wat een doelpunt en wat een blunder van uh, Leon Terwielen. In de slotminuut van de eerste helft. En Ik heb nog niet eens kunnen zien wie het doelpunt maakte. Maar het was een, een geweldige goal. Maar wat een blunder van de keeper en is het van de gun, nou ik heb geen idee of is het Duplant, zo'n doelpunt is het wel, zo'n soort doelpunt, van die jongens kun je dat verwachten, maar de keeper die een slechte bal naar voren trapt en dan weer een slechte terugspeelbal en dan gaat hij pingelen en dan gaat hij tegen de vlakte en dan is het, ik denk Duplant, de ja, Duplan. Ja, dat is een man die dat kan hoor. Die geeft je zo'n kans. Slechte terugspeelbal. En Duplan die uh, bovenop zit. En via de onderkant van de lat schiet hij hem binnen. Heel knap. De eerste fatsoenlijke actie eigenlijk van FC Utrecht. In de eerste helft is uh, meteen ook waarschijnlijk de laatste actie. En een doelpunt. Maar wat een mooie van uh, Duplan. 1-0 dus voor FC Utrecht. Ik vind het overigens niet verdiend. Want uh, Pex Wolle. Speelt een heel duidelijker voetbal dan FC Utrecht. FC Utrecht is loszand aan elkaar hangend en probeert wel iets te doen. En Pex Wolle, ja ik moet zeggen ze doen het heel aardig. En dan kunnen ze nu verder gaan praten en mijmeren over hoe het was vlak voor die 1-0. Want toen was Pex Wolle gewoon de betere ploeg. En dan geven ze zo knullig een doelpunt weg. En staat dus FC Utrecht bij rust door dat doelpunt van Eduard Duplan met 1-0 voor. Er wordt gevolgd vanavond Nederland tegen de Dominicaanse Republiek. En Lars Geerts weet waar het allemaal om gaat. Het gaat om kwalificatie voor de World League. Nederland heeft afgelopen seizoen de European League gewonnen met een nieuwe jonge ploeg. En toen werd de ambitie geuit. Als je wint in de European League dan mag je meedoen aan de kwalificatie voor dat belangrijke landentoernooi. Dat wereldtoernooi, de World League. En Nederland heeft besloten om daaraan mee te doen. En dan moeten ze twee horden overwinnen. De eerste is de Dominicaanse Republiek waar ze dus vanavond tegen spelen. En waar ze gisteren ook al tegen gespeeld hebben. Als ze deze wedstrijden winnen dan mogen zij aantreden. ...tegen Portugal en wie dat duel wint, die mag in de World League gaan spelen. Gisteren won het Nederlands Nationaal Team met 3-0 van de Dominicaanse Republiek. 47ste op de wereldranglijst. Heel weinig gespeeld op internationale toernooien. Willen dat ook een keer gaan doen. Maar dan moeten ze dus voorbij Nederland. Dat lukte gisteren niet. Het werd 3-0. Een kleine wijziging vanavond in het team van bondscoach Edwin Benne. Bas van Bemmelen speelt op het midden. Daar speelde gisteren Robert Bontje, maar deed dat niet naar tevredenheid. Maar ook de Dominicaanse Republiek heeft gewisseld. De spel van Abreu was gisteren abominabel. Ik heb het gezien, hij maakte ontzettend veel fouten. Hij is vervangen door de nummer 7 Consension. En met die spelverdelen gaat het tot nu toe nog niet veel beter... voor de Dominicaanse Republiek. Wat Want Nederland staat voor in de eerste set met 4-3. 3-0 gisteren. Uh, Lars, betekent dat gewoon één set winnen vanavond en het is eigenlijk over? Dat is waar het over gaat. Uh, in de World League spelen ze met het zogeheten set quotient. Dat betekent dat je het aantal gewonnen sets moet delen... door het aantal verloren sets. Nou, Als je dus met 3-0 win. Je pakt nog één set, dan kan de tegenstander nooit een beter setcontient krijgen dan jij. Dus één setje is genoeg vanavond. En dan mag Nederland volgende week aantreden tegen Portugal. De Nederlandse topsporters lieten zich gisteravond van hun sociale kant zien. Ze verschenen op een speciaal gala om geld in te zamelen voor Right to Play. De organisatie van Johan, Schaatser Johan Olaf Kos. Voor één keer ging het niet over wereldrecords of Olympische medailles. De andere kant van de Nederlandse Olympiërs. In een reportage van Edwin Cornelissen. Smokings, klassieke muziek, het krasnapolski in Amsterdam. Het is chic. Dit gala van Right to Play, de organisatie van Johan Olaf Kos. Benefit children in the worst places of the world where children don't have the chance to play or participate in sport and that we can give them that opportunity and the support and commitment from the dutch athletes is tremendous. En vandaag gaat het om één project in het bijzonder één land, Burundi. Suffered for a civil war for many many years. Een land verscheurd door burgeroorlog. To the kids who is who's constantly been attracted by rebel groups and have uh, experienced violence no can get a place they can be safe. Een land zegt kos waar iedere euro van right to play wel besteed is. Uh, this needs to be strengthened. We need to go to further out in the provinces. Creëren create new playgrounds, train more coaches, uh, create, give them more equipment. So they, they can be protected and they can understand what a good part of life is to participate as a child in a sport program. In die chique setting van het Krasnapolski is er een veiling. Meneer had 1400 en 1500 en 1600 nieuwe bieder. Aan tafel 15, 1700 achterin weer. Bedrijven, particulieren, ze kunnen bieden. Op uh, bijvoorbeeld een kliniek van Nicolien Sauerbreij? Ik hoef niet te vertellen, dit is natuurlijk uniek. Een Olympische gouden medaillewinner gaat u met acht mensen twee uur lang een kliniek geven. Want als geen ander is Nicoline Sauerbreij betrokken bij Ride right to Play. Sterker nog, ze ging op werkbezoek afgelopen jaar naar Palestina. Hoe was dat? Ja, het was, uh, het was heftig. Vooral uh, de weg naartoe. Ik dacht, mijn god, Palestina, wat, wat ga ik daar doen? Als je dan op internet gaat kijken, dan uh, vaak een negatief reisadvies. Uh, er worden, uh, worden vluchtroutes aangegeven, schelkelders. En ik denk, ik heb Right to Play opgebeld. Ik zeg, joh, wat willen jullie met mij gaan doen? Ik zeg, als ik dit leuk had gevonden, was ik wel het leger ingegaan. Maar uiteindelijk heb ik een fantastische tijd gehad. En uh, met name omdat ik zag hoe belangrijk het daar was voor de kinderen. Je moet je voorstellen, daar hebben kinderen vanaf vier jaar elke dag te maken met geweld. Hè, het verhaal tussen Israël en Palestina is bekend. En wie er nou goed of slecht is, hé, laten we in het midden. Maar in ieder geval, kinderen zijn er de dupe van. En uh, ja, ik heb daar zulke mooie dingen gezien en toch die kleine glimlach op het gezicht van een kind omdat ze een spelletje aan het doen waren. Maar ze leren ook heel veel over hygiëne. Um, leren omgaan met een kleine ruimte met elkaar. Liefde voor elkaar krijgen en hebben. Respect hebben voor je medemens. En dat is waar, waar ze proberen te beginnen bij de kinderen op die leeftijd. Omdat ze maken heel veel uh, geweld mee binnen de, binnen, de, binnen de jongeren. Hoe keken ze tegen jou aan? Was jij de beroemde snowboardster? Nou ja, snowboarders zegt hen natuurlijk helemaal geen donder. Dus ik had handtekeningkaarten meegenomen met actiefoto's. En het mooie is, sport verbroedert. Hè? Want Right to Play doet alles in het teken met sport. Ik heb daar met meisjes, moslimmeisjes, ge gevolleybald. Maar ook gebasketbald. En die meisjes mochten voor het eerst, die waren 15 jaar, die mochten voor het eerst sporten. In hun cultuur mag dat dus officieel niet. Deze meisjes mochten één keer per week sporten. En die dachten dat ik een prof volleyballer was of een prof basketballer, Omdat mijn motor motoriek natuurlijk veel verder ontwikkeld is. Omdat wij het in Nederland met zes, zeven jaar al leren. Zij zijn met vijftien jaar voor het eerst bezig aan bal te leren vangen. En die meisjes vonden het fantastisch. Zwaar gesluierd. Ik heb ook met ze gevoetbald. En die meiden vonden het een uitlaatklep. En we spraken de taal niet. Hè? Ik, ik spreek totaal geen woord Palestijns, zei geen woord Engels. En alleen maar high-fives, duimpjes op. En we waren een team. Heeft u geen spijt? Het is uw laatste kans. Ik ga verkopen aan u. Verkocht voor 6.000. Dank u wel. En de veiling gaat door. Ik kan me voorstellen dat dit voor alle mannen een fantastisch lot moet zijn. Met uh, bijvoorbeeld een bezoek aan Chelsea. Ik mag hem verkopen voor 2000 euro. Verkocht aan u, dank u wel. Terwijl er aan de tafeltjes in Krasnapolski ook de nodige Olympische sporters aanwezig zijn: sporters die hebben meegedaan aan de Spelen van Londen. Dan kom je bijvoorbeeld tegen Floris Evers, hockeyer die Zilver won. Wat heeft hij met Right to Play? Nou, wij zijn uh, met het Nederlands team uh, ambassadeur geweest van Ride right to Play. Nu van Kika, maar uh, ik ben altijd nauw verbonden gebleven met Ride right to Play. Ja? Mooie organisatie en uh, ja, hoe kost dat allemaal opgezet dat is toch wel bijzonder. Wat is precies het bijzondere daarvan? Nou, je ziet dat het echt is. Dus, uh, ik heb wel eens uh, presentaties van hem gezien. En het komt echt uit zijn hart, hij heeft passie voor de organisatie. En uh, echt een idealist en uh, dat vind ik wel mooi. Ja. Het is niet zomaar geld ophalen, maar hij doet dat echt met een bepaalde drive. Daarom is hij ook zo'n uh, mooie organisatie geworden. En dat is aanstekelijke energie. Wat kan je zelf bijdragen als sporter? Nou, heel veel. Uh, met alle respect, uh, wij zijn hier, zoveel hoeven we niet te doen vanavond. We hebben een gezellige avond, we zitten een beetje te borrelen, we zitten aan tafel. Maar blijkbaar, doordat we er zijn, uh, kunnen mensen tafels kopen met sporters. Dus uh, door heel weinig te doen, doe je al heel veel. En uh, komt er al geld in het laadje. En zelf uh, ja, probeer ik ook acties te doen en dat soort zaken. Dus, ja? uh, Wat voor acties doe jij zo? Nou ja, ik heb uh, laatst een uh, golfdag georganiseerd voor het goede doel. En uh, zo kan ik nog een aantal dingen opnoemen. En hier twee gouden medaillewinnaars naast elkaar. Dorian van Rijsselbergen en Sophie Polkamp. De een doet aan windsurfen. En wat heb je dan met goede doelen? Uh, plezier in sport. En uh, ja, het is natuurlijk een goed, goed doel, net wat je zegt. Ja. Dus uh, ja, dat moet gesteund worden. Ja, want ze zeggen altijd, ja, sporters die zitten in zo'n tunnelvisie, hè. Die zijn alleen maar met hun eigen ding bezig. Maar ja, heb je toch wel een breder zicht ook op de wereld, zeg maar? Ja, je moet af en toe ook wel gewoon om je heen kijken. Hè? Er zijn een hoop mooie dingen die, uh, die langskomen. Dus als je alleen in de tunnelvisie zit, dan word je niet gelukkig van. Maar hoe hou jij je daarmee bezig? Je leest de kranten? Of, uh... Ja, af en toe lees je wel eens een krant, maar ook gewoon uh, uh, ja, daadwerkelijk om je heen kijken. Dat, ja. uh, dat helpt ook wel eens. En wat zie je dan? Nou, mensen die af en toe wel een handje kunnen gebruiken. Dus uh, ja, mensen met oversteken. Maar ja, het zijn super kleine dingetjes. Maar uh, ja, daar hoef je je hand niet voor om te draaien. Heb je het idee dat je met die status van Olympisch kampioen ook echt een bijdrage kan leveren? Aan uh, het verbeteren van de wereld, om het even groot te zeggen. <laughs> nee, maar ik denk dat we wel mensen bewuster kunnen maken van, uh, van wat er gaan is. En samen kan je een hele hoop meer bereiken natuurlijk dan in je eentje. Ja, dus gebruik maken van de publiciteit die je kan genereren. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En dan aan het eind van de avond kan de balans worden opgemaakt. Oh! Ja, we kunnen het allemaal zien. 192, 4, 25. Het resultaat. Something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or oh, maybe we've just stopped trying. should be It's too late. Nederland tegen de Dominicaanse Republiek. Gisteren werd het 3-0. Was het een echt makkie toen, Lars? Ja, veel wel mee hoor. Ik bedoel, de cijfers waren wel duidelijk. 3-0, 25-22, 25-22. En nogmaals 25-22. Dus iedere keer wel drie punten verschil. Maar aan het begin van de set nam de Dominicaanse Republiek vaak het initiatief. En dat zie je nu ook weer gebeuren. Want de stand in de eerste set is 17-15 in het voordeel van de Dominicaanse Republiek. Het verschil is dus nog twee punten in het nadeel van Nederland. Nederland dat wat moeite heeft om de servers van de Dominicanen te verwerken. De passing is niet al te best. Nimir Abdelaziz, die normaal gesproken vol op het net uh, bereikt zou moeten worden. Met zijn schouder laat maar zeggen tegen de netband aan. Die moet hem toch een aantal keren halen. Nu zie je dat de paas zelfs iets te ver voor hem is. Maar goed, het is een slimme spelverdeler. Hij weet de bal in één keer over het net te tikken. En zo Nederland weer een puntje dichterbij te brengen. Nederland dat zelf wat moeite heeft met die service. Wietse Koorstra die het van Nederland nu gaat doen. Gisteren hadden ze een hele slimme manier om de Libero, de pure verdediger van de Dominicanen, buiten spel te zetten. Ze merkte aan hem dat op het moment dat hij boven Hans moest gaan spelen, dat hij ontzettend veel moeite had om zijn spelverdelen te bereiken. Nou, dat deden ze dus consequent op zijn hoofd, op zijn hoofd zodat hij bovenhands moest spelen. En zodat de aanval van de Dominicanen in de soep liep. Dat gebeurt vanavond niet. Ze serveren vaak laag en diep. En daar heeft de Dominicaanse Libero veel minder moeite mee. Vandaar dus dat het verschil nog niet echt gemaakt is. Maar je ziet dat Nederland inmiddels de tactiek wat gewijzigd heeft. Wat meer naar de buitenkant speelt ook. Tony Krolis in het spel brengt. Jotte de Maan in het spel brengt die gisteren uitstekend was. En zo komen ze puntje voor puntje dichterbij. Nog wel de kleine voorsprong voor de Dominicanen. Het is 18-17 in de eerste set. wedstrijd die om kwart vrachten begint is dus VVV tegen ADO in Venlo. Daar zit ook Frank Wielheid. Frank, eh, VVV één punt, ADO Den Haag twee punten. Dat is allebei nog niet echt geweldig, hè? Nee, ze wachten allebei nog op de eerste zegen. En uh, uh, ja, wat dat betreft zitten ze in hetzelfde soort van schuitje. Alleen VVV natuurlijk vorige week in eigen huis wel een keer verloren van Utrecht. Utrecht dat uh, ook niet groot speelde, maar uh, toch ook weer niet al te gek veel moeite had met VVV. Dat het vooral in de tweede helft behoorlijk liet afweten. Een paar wijzigingen ook in de ploeg, ploeg van uh, trainer Ton Lokhoff. Daar zijn uh, linsen en kruisen er niet bij. Althans, die zitten op de bank. Voor hen in de plaats Mewes, de routinier, die weer een basisplaats heeft. Heeft gekregen en Yoshida. Vorige week voor het eerst weer bij de selectie. En uh, tot zijn afgrijzen uh, veroordeeld tot een plekje op de bank door de trainer. Hij mocht invallen. Vandaag mag hij weer in de basis beginnen. Niet als centrale verdediger, maar als uh, controlerende verdediger. Hoewel hij nu toch eventjes uh, rechts aan de buitenkant moet meelopen met Van Duinen. Want ook bij uh, Ado is er één uh, wissel ten opzichte van de basis van vorige week uh, gekomen. Horvat natuurlijk geblesseerd geraakt en de Super -sepa uh, centraal achterin en daar gaat... Uh, oh, geen overtreding. Terwijl ik toch echt dacht dat daar de eerste overtreding van de wedstrijd aan zat te komen. Op Van Haren, randje strafschopgebied. De middenvelder van VVV blijft ook liggen. Yoshida schiet de bal over de zijlijn. En nou ben ik wel benieuwd of Sepa daar wel of niet een uh, overtreding maakt op uh, Van Haren. Uh, oh, ik vraag het me eerlijk gezegd af. Uh, van Haren, die wilde heel graag over die slijding van de ADO-verdediger heen vallen. En ik denk dat Jochem Kamphuis dat goed beoordeeld heeft... door te zeggen van nou jongens, misschien word je wel een klein beetje geraakt... maar onvoldoende om daar serieus uh, een vrije trap voor te geven... op zo'n mooie plek. Je had ook gewoon door kunnen lopen. De eerste minuten dus toch al een klein beetje tumult... in deze wedstrijd in de koel. Cool, waar uh, de mensen dus nog hopen dat ze op, een, uh, de, op, op de eerste overwinning van het seizoen... de eerste puntje uit bij Heracles. Daar waren ze al dolgelukkig mee in Venlo... Hoewel de select dat niet zo heel erg bijzonder vond, was het toch op zich wel bijzonder... dat VVV zo snel in het seizoen in een uitwedstrijd alvast een puntje had gepakt. En Ado nu de bal keurig heeft teruggegeven. VVV achterin de bal gaat rondspelen. Seip. Even aan de linkerkant de nieuwe aanvoerder van dit seizoen, Leiba Cabessi, zoeken. En VVV gaat achterin de bal rustig rondspelen in de eerste minuten van dit duel tegen Ado. Utrecht is de tweede helft tegen Volle. begonnen met een 1-0 voorsprong en die uitkant. Ja, dat is een klein wonder, want eigenlijk geen kans uh, gehad, geen mogelijkheid heeft ze Utrecht. En door... Uh, nou, twee, drie fouten uh, van de keeper, Leon Terwielen en van Joey van der Berg. Toch een uh, goede centrale verdediger. Ging het helemaal mis, maar Duplan, moet ik zeggen, maakt het uh, prachtig af vlak voor Rusten. Die stand staat natuurlijk nog op het scorebord. Want we zijn pas twee minuten bezig in de tweede helft. En eigenlijk is het wandeltempo van FC, sorry, FC Utrecht doorgegaan zoals dat in de eerste helft was. Nu is het uh, Cedric van der Gun die de bal even terugspeelt op Van der Maro En dan weer een wilde trap naar voren richting ja, Duplan. Maar het uh, kan gewonnen worden, het komt nu wel. Door Bart van Hintem. En dan gaat de bal weer eens over de zijlijn. Nee, het is uh, niet best. En ik zit eigenlijk een beetje te wachten op de nieuwe man bij uh, Pexwolle. Die uh, waarschijnlijk wel gaat komen. Younes Mochtar. Gekomen van uh, deze week van PSV. Een, een, een leuke, snelle voetballer. Die kan uh, een wedstrijd veranderen. Mortensen heeft de bal gepaast. En wordt opgepikt door Jan Buitens. Wuitens bal naar de linkerkant. En dan moet er eens een beetje uh, fatsoenlijk gecombineerd worden. De wilde ik zeggen, maar weer zo ingeleverd. Het wordt tijd dat Peck Zwolle is die fouten gaat afstraffen van FC Utrecht. Want er wordt heel slecht uh, opgebouwd door FC Utrecht uh, veel balverlies. Ook nu weer kan uh, Narsing de bal overnemen. Die wordt dan even vastgehouden. krijgt de vrije trap omdat Cedric van der Gun in de fout ging. Op de middenlijn ligt de bal. Maar ja, Peck Zwolle kan eigenlijk al die fouten Pases niet echt uh, uh, het, het voordeel uithalen. En dat is uh, jammer voor de wedstrijd. En zeker ook jammer voor de Zwollenaren. Die gewoon meer verdienen dan die 1-0 achterstand die tot nu toe op het uh, Staat. Uh, op het uh, scorebord, op allebei de scoreborden. Prachtige scoreborden, daar niet van. Maar het is uh, maar 1-0. En uh, Zwolle heeft nog geen echte kans kunnen creëren. Nu ook weer geklungel aan de zijkant van uh, <coughs> Narsing. En dat betekent dat de inworp is voor FC Utrecht. Nee, het is nog niet verheffend. Het was niet verheffend. Ik hoop dat het nog wel iets gaat worden in de tweede helft tussen Utrecht en Pek Zwolle. Het staat in ieder geval 1-0 voor de thuisploeg. Everything you are and everything you try to be, you could risk it all, fall in love with an outlaw, can you play your part in this tragedy, face it, you need to know, faith is running low. The love I could have known Can't do this to you And as we go To this brave new world Ain't no good to you I'm your anti-hero And as we go To this brave new world I can't do this to you You were the first to and refer to everything I am Not just who I'm trying to be You see, the times are critical And I can lead you on no more If I play a role Then we're bound to fall so Face it, you need to know Anti-hero, heet het nummer. Het is van Marlon Rudet. Nederland tegen de Dominicaanse Republiek zit wel aan het einde van de eerste set, uh, Lars? We naderen in ieder geval het einde van de eerste set. 23-23 staat het op dit moment. En Er volgt een time-out van de bondscoach van de Dominicaanse Republiek. Omdat zijn team drie punten voor stond. 23-20 was het. Ze hadden die set alleen maar uit hoeven maken. Het Nederlands team was er niet helemaal met het hoofd bij. Liet de Dominikanen uitlopen op het laatste moment in de set. Wellicht dat ze dachten, ja... We hoeven maar één setje te winnen. Maar ja, er zijn 500 man komen opdagen voor deze wedstrijd. Het is ook wel zo vervelend als die maar voor één setje hoeven te komen. Maar uiteindelijk uh, is er een middenman aan de kant van de Dominicaanse Republiek. Die heeft de naam Hernandez. En die zouden ze een oranje shirt moeten geven. Want die maakt deze hele set al meer punten voor Nederland dan voor zijn eigen team. Die Hernandez, een middenman die totaal geen techniek heeft bovenhands, weet elke bal die hij bovenhands krijgt, op de een of andere manier dan wel direct op de grond te laten vallen. Dan wel direct over het net te spelen. Dus ja, roep het maar. Waar heb je de man voor nodig? Tony Krolis met de service. Denkt dat hij een ace heeft gemaakt? Heeft dat niet, zegt de scheidsrechter. En dus is daar wel degelijk het setpoint voor de Dominicaanse Republiek. Maar eerst naar Frank. Het is 1-0 geworden voor VVV. Het is Seip die zijn eerste doelpunt maakt voor VVV. Nadat hij ja, de herkansing krijgt eigenlijk. Omdat Ado de bal achterin niet wegkrijgt. En Zijp daar nog staat na een hoekschop van Van Haaren. In eerste instantie de bal naar Yoshida gaat. Die kopt de bal voor en dan Seip met zijn rechter in één keer uit de lucht geplukt die bal. Hij krijgt hem wat gelukkig in ieder geval in de goede richting. Maar de goede richting is het zeer zeker. En dus VVV na negen minuten op voorsprong tegen Ado Den Haag. Doelpunt Seip. Terug naar de volleyballers. Lars. 24-24. De Nederlanders denken als we één set nodig hebben maken we er in ieder geval een hele lange van. Het is Jeroen Rauwenink die gaat serveren. Daar heeft hij nog niet heel veel succes mee gehad deze set. Aanvallend sowieso nog heel weinig succes gehad dit hele weekend. Daar komt de service. Is goed, is uitstekend. Maar kan door de Dominicanen verwerkt worden. Komt er iemand van achter de 3-meterlijn die de bal heel hard slaat. Maar die stuit op het blok van Nederland. Kan Nederland de aanval overnemen? Eerst het subtiele tikje van Wietse Koistra Is niet voldoende. Is het Concession die de bal slaat. De bal gaat uit, maar wordt aangeraakt, zegt de scheidsrechter. En dus daar het tweede setpoint voor de Dominicanen: 25-24. Jelte Maan komt weer terug in de ploeg. Hij was even vervangen door Thijs de Horst. Thijs de Horst heeft namelijk een goede 10 cent. ...op Jeltemaan, dus is wat langer aan het net. Maar Jeltemaan is een betere aanval. Er komt de service van de Dominicanen. Kan de Nederlandse kant makkelijk opgevangen worden. Tony Kroles van achter de drie meterlijn. Hard, zo hard dat hij op de Dominicanen stuit en direct weer over het net komt. Opnieuw Krolis, nu via het net. En zo wordt het 25-25, pardon, ik zei via het net. Ik bedoel, via het blok van de tegenstander schiet die bal de tribune in. 25-25. Ze maken het een lange, een lange set hier in Rotterdam. Wietse Kooistra mag gaan serveren. Geen van beide teams heeft er nog een time-out. Dus daar kunnen de coaches niet aan vluchten. Komt die service iets uitstekend. Nederland kan de aanval direct overnemen. Opnieuw Krol is aan de buitenkant. twee blok. Wordt geblokt, maar niet goed genoeg. Nederland neemt het opnieuw over. de Maan nu wel vol in een drie blok. Zo de bal op de grond. Derde setpoint voor de Dominicanen. Maar ja, je weet de wetmatigheid. Je moet zo op een gegeven moment wel gaan maken. Contreras die gaat serveren. en De Dominicanen mogen het voor de derde keer proberen. Wij gaan het meemaken aan de andere kant van het, nieuws. het is 1-0 bij Utrecht tegen F's Peck Zwolle. Er is daar een minuut of tien in de tweede helft gespeeld. Een minuut of twaalf in de eerste helft bij VVV ADO. En ook daar is het 1-0. De latere wedstrijd straks is Ajax-NAC. Tot zo naar het NOS Journaal met Raymond Serré. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke avond de nummers 2 in het NOS Radio 1 journaal. Wat geen zorg is, moeten we ook niet meer uit die zorgpotten betalen... want dat kunnen we niet volhouden. Maandagavond van half 6 tot 6, VVD'er Edith Schippers. Wil je die zorg echt overeind houden die mensen thuis krijgen... dat je andere dingen dan dus niet meer met z'n allen moet betalen. Ook een vraag voor Schippers? Stel hem via vragentenhaag.nl en luister maandagavond vanaf half 6 naar Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 jaar worden in Nederland miljoenen nertsen gedood voor hun vacht. Bond is een overbodig luxeproduct en zorgt voor onnodig dierenleed. Bond voor Dieren vindt dat de politiek het fokken van nertsen moet verbieden. Jij ook? Stem dan deze verkiezingen diervriendelijk. Kijk snel op dierenkieswijzer.nl Wat zou Nietzsche's standpunt zijn in het islamdebat? Begrijp de wereld van nu. Lees De Grote Filosofen. Exclusief bij Trouw Unieke filosofie -collectie op zaterdag 1 september trouw en ontvang gratis boek 1 Nietzsche Dit is Radio 1